met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk of Joost Klein vanavond voor Nederland... mag meedoen aan het Eurovisie Songfestival in Malmö. Een vrouwelijke tv-medewerker zegt dat ze door hem is bedreigd. Gisteravond is Klein door de politie verhoord. Wat hij zou hebben gezegd of gedaan is nog altijd niet duidelijk. Het Zweedse OM buigt zich nu over de zaak... en de afwikkeling daarvan kan nog weken duren. Wat dit betekent voor Kleins deelname aan de finale van vanavond... is nog altijd onduidelijk. Het Songfestival begint vanavond om 9 uur. Het Israëlische leger heeft Palestijnen vanochtend opgeroepen... te vertrekken naar het meer delen van Oost-Rafa. Ze krijgen het advies te vertrekken naar een evacuatiezone... die het leger in de buurt heeft ingericht. Internationale hulporganisaties zeggen dat het daar niet veilig is... en dat er geen goede voorzieningen zijn. Israël heeft de militaire druk op Rafa de laatste dagen opgevoerd. Het is niet duidelijk of dit de inleiding is voor een groot offensief. Israël beschouwt Rafa als het laatste bolwerk van Hamas. PVV-leider Wilders zegt dat hij iemand heeft benaderd voor het premierschap. Dat zei hij vanochtend voorafgaand aan een nieuwe onderhandelingsdag van de vier formerende partijen. Wilders heeft al met die mogelijke premierskandidaat gesproken, maar wilde geen naam noemen. Ook wilde hij niet zeggen of hij die naam vandaag bespreekt met zijn medeonderhandelaars. Het duurt toch zeker tot woensdag voordat er een verslag komt over de formatie, zeggen de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol. In het noorden van Afghanistan zijn meer dan 200 mensen omgekomen door overstromingen. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie, IOM. De overstromingen zijn het gevolg van hevige regenval. Duizenden woningen zijn beschadigd of verwoest. De taliban spreken van een aanzienlijk aantal slachtoffers... en zeggen dat er een hulpoperatie aan de gang is. Het weer, veel zon, soms ook nog wat bewolking. Vanmiddag overal zonnig en dan wordt het 21 tot 24 graden. Alleen in het waddengebied minder warm.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 Ze plasde deelt met vredeswier, haar baaien rokken op, maar plotseling groep ze geel, de zee zit in me nog. We gaan een song. De zee, de nevel rond. Ik als idee, we vader, moeder, gezin en Ja, en dit is dan weer het programma. Goedemorgen, niet goedemorgen, maar zetten we m oud zondvoet. En het is de laatste uitzending van dit jaar, en het is een hele bijzondere.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 dat deden in Zandvoort uh, echt alles. Uh, van, van circuit, maar ook strand, het dorp. Uh, Controles, hurricanecontroles. Uh, alles uh, draaide we in mee in de algemene dienst. En later ja, was het toch natuurlijk voor een buitenstaande wat vreemd. En, en gingen ze toch meer specialiseren in de alcoholcontroles, het verkeer. Dat soort uh, activiteiten. Ja, en daar zijn natuurlijk een hele hoop mensen van verloren. Want ik vind, uh, en dat blijf ik altijd vinden.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 Het is later, het is steeds veranderd, de locatie daarvan. Maar hebben we dus les gekregen. Jaap Metros was een van onze lesgevers. en uh, Hij had zelf uh, staatsinrichting, gaf hij bijvoorbeeld. Maar uh, je, je kreeg ook les van een adjudante van, van beroepspolitie. Uh, die les gaven in wapenbezit. Uh, uh, wapen, uh, hoe, hoe behandel je een wapen? Mochten erin... jullie een wapen dragen uh, tijdens jullie dienst? Niet tijdens het dienst.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 Heerlijke muziek, Thomas. Geweldig. Heb je weer goed uitgezocht. De heren aan tafel hier zitten te genieten... met brede glimlach, jule de korte worden. Eh, Goed uitgezocht, Thomas. Goed, eh, lieve mensen, luisteraars. We zitten te praten met eh, links van mij Willem van Duin... Jan Hollander, Gijs Beekhuis over de reservepolitie. Want ja, we hebben allemaal een stuk geschiedenis gehad. Maar de vereniging Reservepolitie Zandvoort bestaat 50 jaar...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 En uh, de heren kunnen dan meteen uw vragen beantwoorden. Goed, uh, de leuke dingen heb je meegemaakt. Je hebt ook, jullie hebben ook nare dingen meegemaakt als reservepolitie. Uh, er zijn verdrinkingen geweest, er zijn zelfmoorden geweest. Uh, dat soort dingen hoort ook allemaal bij het vak, Gijs? Ja, ja, dat is uh, heel vervelend, dat hoort erbij. Daar heb, heb je ook een deeltje opleiding uh, voor gehad. En uh, net wat uh, Willem ook zei... je kon bij ons geen verschil meer zien tussen een beroeps- en een reservist...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 ook aan opleiding, aan wettelijke eisen waar het aan moet voldoen. En dat is inderdaad uh, het manco wat je tegenwoordig hebt... ten opzichte van wat jij zegt, Pieter, van vroeger. He, de plaats van bekendheid, uh, dat je inderdaad uh, als je een, een, een richting aangaf... waar je naartoe moest en daarvoor deed je aan... He, het respect was uh, groter als dat er tegenwoordig is.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 ja, dan ga ik gewoon even gezellig uh, wat drinken. En uh, ik zou het een en ander wel uh, uh, een, uh, een schop in de goede richting geven. Even op z'n hollands uh, gezegd. En ja, dat is het. En dan kijken hè, of daar, als dat uh, geheel voor herhalenig uh, vatbaar is, uiteraard. Dit loopt in, in dorpgrondst het al jaren van... Uh, wanneer komt die reunie en wanneer is de reunie. En maar het gaat, gaat nu gebeuren. En het gaat nu gewoon, we hebben... Uh, uh, we waren toevallig uh, uh, bij een afscheid van, van een collega bij de gemeente. En uh, dan kregen we weer de, verhaal, uh, de vraag voorgeschoteld. We hebben gezegd, nou geen gezeur meer. We gaan nu gewoon een reënie in elkaar draaien. En we zien wel hoe het allemaal bij elkaar komt. Ja, en je bestaat ook nu 50 jaar. Ja. Het, uh, het is het moment. Overigens, ik kreeg onder mijn handen nog even geschoven... ook het telefoonnummer van Jan Holland. 023...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 In ieder geval al die aanmeldingen eventueel te besturen en te uh, structureren. Goed, beste mensen, luisteraars. We komen alweer aan het einde van het programma ZFM Oud Zondvoort. Uh, ik wens in ieder geval jullie drieën, Gijs, Jan, Willem... een hele goede jaarwisseling. Doe voorzichtig met vuurwerk. Jawel, Gijs. Je moet voorzichtig <laughs> zijn met vuurwerk. Hij zit nee te schudden.